En een voorspoedige start. Lotte met het NOS Journaal. In Tunesië zijn drie mensen opgepakt... in verband met de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Een van hen is een neef van de dader, Anis Amri. Volgens het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken... vormen de drie een terreurcel. De neef zou hebben toegegeven dat hij via een versleutelde app... in contact stond met Amri... Bij de aanslag met een vrachtwagen in Berlijn kwamen twaalf mensen om het leven. Amri ontkwam, maar gisteravond werd hij in een voorstad van Milaan... in een vuurgevecht met politieagenten gedood. Het Nigeriaanse leger heeft een belangrijk kamp van Boko Haram veroverd. Dat zegt president Buhari. Hij spreekt van een belangrijke overwinning op de terreurgroep. Het kamp zou het laatste grote bolwerk van Boko Haram zijn in het noordoosten van het land. Media melden daarbij dat zo'n 1900 vrouwen en kinderen zijn gered. Meer dan 500 strijders zijn gearresteerd. Boko Haram is een extremistische moslimorganisatie die de regio al jaren teistert met aanslagen en ontvoeringen. Stieffamilie van slachtoffers krijgt bij rechtszaken in de toekomst ook spreekrecht. Op dit moment mogen alleen bloedverwanten aan het woord komen en minister van der Steur vindt dat niet meer van deze tijd. Hij komt met de uitbreiding van het spreekrecht tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De aanleiding daarvoor was het proces op de over de moord op de 15-jarige Nicole van den Nurk. Haar stieffamilie kreeg toen geen volledig spreekrecht. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima wensen het Nederlandse volk... een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2017 toe. Dat doen ze in een bericht op Facebook, ondertekend met WA en Maxima. De wens van de koning en de koningin staat er ook in het Engels, Spaans, Fries en Papiaments. Morgen houdt Willem-Alexander nog een toespraak op radio en televisie. En dan het weer. In het noorden is een bui mogelijk, op andere plaatsen wolken en zon. Het wordt maximaal 9 graden. Vanavond vallen er wat regenbuien. Morgen, eerste kerstdag, bewolkt en druilerig. Dan wordt het 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. Het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. Zie Dit is Kerst. Met Zie met Met nu. nu. Zandvoort op zaterdag. Het buurtcarnaval. Morgen. Goeiemiddag. Het zit zo, ik ben hem. Een... De buurt Goedemorgen. Goedemiddag. Dat zit zo, ik ben een klant. Goedemorgen. Goedemiddag. Een klant, wat interessant. Goedemorgen. Goedemiddag. Wat heeft u hier zo al? Goedemorgen. Goedemiddag. We verkopen hier geen bal. Goedemorgen. Goedemiddag. Maar wat heeft u hier dan wel? Goedemorgen. Goedemiddag. Ik heb alleen een winkel bij. Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, dan ga ik dan maar weer. Goedemorgen. Goedemiddag. Tot de volgende keer. De buurt super. Goedemorgen. Uh, ik ben een klant. Heeft u wel kerstpakketten? Kerstpakketten? Ja. Wat voor kerstpakketten? Wel voor Ja, maar kerstpakketten nou, ja. dat je zegt. Tjonge, jongen wat een kerstpakket. Of kerstpakketten dat je zegt. Jongen, jongen, waar hebben ze die oude kleren zoi vandaan gehaald? Kerstpakketten dat je zegt, jongen, jongen, waar hebben ze die oude kleren zo vandaan gehaald? Ja, dat is weer nieuw. Oh, wat doet u die dan maar? Die hebben we niet. Wat heb u dan voor kerstpakketten? We hebben helemaal geen kerstpakketten. Goedemorgen. Goedemiddag. Het zit zo, ik ben een klant. Oh, goedemorgen. Goedemiddag. Een klant, wat interessant. Goedemorgen. Goedemiddag. Wat heeft u hier zo al? Wat? Goedemorgen. Goedemiddag. We verkopen hier geen bal. Goedemorgen. Goedemiddag. Maar wat heeft u hier dan wel? Goedemorgen. Goedemiddag. Ik heb alleen een winkelbel. Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, dan ga ik dan maar weer. Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Tot de volgende keer. De buurt super. Goedemorgen. Uh, ik ben een klant. Hebben u ook kerstkaarten? Kerstkaarten? Wat voor kerstkaarten? Nou, kerstkaarten. Ja, maar kerstkaarten met prettige kerstdagen. Kerskaarten zonder prettige kerstdagen. Kerstkaarten met hartelijke groet uit Doetinchem. Wat voor kerstkaarten? Kerstkaarten met hartelijke groent uit Doetinchem. Nou, dat is weer nieuw. Hm, oh, nou doet u die dan maar. Die hebben we niet. Maar wat hebben u dan voor kerstkaarten? We hebben helemaal geen kerstkaarten. Goedemorgen. Goedemiddag. Het zit zo, ik ben een klant. Goedemorgen. Goedemiddag. Ben klant, wat interessant. Goedemorgen. Goedemiddag. Wat heeft u hier zo al? Goedemorgen. Goedemiddag. We verkopen hier geen bal. Het is wel een heel apart begin van zaterdag of zaterdag. Wat staardag. heeft u hier dan wel? De kerstsuper hoor je van uh, André van Duin. Het is uh, 6 over 2, Een hele goede middag, Zandvoort. En welkom inderdaad bij de kerstaflevering van Zandvoort op zaterdag. We hebben er zin in. En wie zijn we? Nou, Dolly Tapierik en uh, Willem Bruijs zitten tegenover mij. Goedemiddag, heer en dame. Goedemiddag, Rob. Nee, hij zei heer en dame hoor, sorry. Hij zei heer en dame. Nou, dan moet je snel wezen. Ja, je wacht te de... lang. Je, hij zit maar naar zijn zandlopertje te kijken. Maar je jouw jouw tijd is om, jouw spreektijd is om. Het nee, nog vijf lang minuten niet. trouwens. Vijf geen minuten. ruzie, geen, vijf ruzie minuten. geen ruzie, geen ruzie. Ik ben nog geen vijf seconden aan het praten. <laughs> Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. Wat lopen. gaan Goedemiddag wij vanmiddag willen. allemaal doen? Wat gaan wij doen? We gaan natuurlijk uh, vertellen bijvoorbeeld uh, wat voor weer het gaat worden met de kerst... Is dat zo? Ja, ja, ja, ja. We gaan ook eens even een duik nemen in alle evenementen die ons te wachten staan hier in Zandvoort. Alles wat georganiseerd wordt en waar we gezellig aan mee kunnen gaan doen de komende dagen en weken. En we gaan een duik nemen in de Noordzee, want we gaan met Milo Gerritsen contact opnemen. Kijk, Over de nieuwjaarsduik, die gaat er weer aankomen. Jij gaat meedoen, hè? Met de bekende oranje muts op, Met Albert-Jan samen. Ik heb vorig jaar, heb ik meegedaan. Ja, heel klaar. Ik ben tot conclusie gekomen dat er uh, één ding erger is dan wintertenen. Sneeuwballen. Sneeuwballen. Ja. ja. Had je er last van? Nou, eventjes. En even hey, jij bent wel zo gek op ballen. Maar ja, dat, dat zijn meer bitterballen, hè? Dat zijn bitterballen. Dat ja, ja, ja, zijn die ja, ja, gepaneerde ja. dingen. Ja, heerlijk. Lekker hoor. Likkie met ijs erom. Nou, Obidjan, uh, zit uh, zit in Spanje. Vandaar uh, dat ik het even samen met jullie doe. Gezellig. Ja, toch? Ja. ja. En we gaan vanmiddag ook uh, een aantal uh, CFM-medewerkers bellen. Ja, ja, ja, ja, want uh, die staan natuurlijk te popelen om alle luisteraars een uh, gelukkig uh, kerstfeest toe te wensen. He? En een zalig uit. Een zalig uit. Hoezo? Hoezo? Ik zou die wel een bruis, die zou ik niet bellen. En Dolly de Pierik ook niet. Nee, hè? Nee, zou ik niet doen. Nee, want dan heb je een, een je niet genoeg, denk ik. <laughs> Hij is trouwens afgelopen. Ja, maar vijf minuutjes. Oh, vijf minuten, toch? ja. Oké. Okay. Maar in ieder geval, uh, we gaan ook nog even kijken... of er nog wat uh, nieuwe ontwikkelingen zijn in Zand... Voor die, die de moeite van het vermelden waard zijn. Jazeker. Kom er bijna niet uit, zeg. Nee, dat gaat wel niet. Ja. We worden trouwens alweer bekeken uh, vanuit... ik houd bij natuurlijk, vanuit de Vlaardingen. Vlaardingen? Vlaardingen? Vlaardingen? bij Rotterdam. Even zwaaien Vlaardingen. Ja, hey, zwaaien! Hey, Vlaardingen! <laughs> luisteren ze ook of kijken ze alleen in Vlaardingen? Uh, nu luisteren ze ook. Oké, okay, nou, dat, uh, dan want, is dat... Want mogelijk. ze hoorden dus niet dat wij aan het zwaaien waren. Dan maken we geen... Geen geluid met zwaaien. Nee, oké. Okay, okay. maar, uh, dus, uh, maar er wordt inderdaad geluisterd. Maar er zijn lokale omroepen van Zandvoort, uh, Spanje luistert, uh, Vlaardingen ja, luistert. Ja, dat is ongelooflijk. Texas, Canada, Griekenland, ja. noem maar op. Ga, ja, nog maar Staburst. Staburst. Ga nog maar even door. Ga <laughs> nog maar even door. Staphorst ook? Staburst. Ja, staphorst. Heel staphorst. Ja, want wij draaien nu op dit moment over de kerryring van Stammers heen. En uh, we worden goed beluisterd. Nou, hartstikke mooi, ja, Willem. Tjoh, joh, joh, joh, joh, Dat en gaat weer gezellig worden uit Almelo. Tjoh. Heel veel gezelligheid wil je meekijken in de studio. Ga dan naar wwwcfm Ik en kijk live mee tijdens deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen goedemiddag met de dames van My Time. Every Ja, en dat was uh, Mai Tai en de Female Intuition. wel, meneer Bruist. Ja. Jazeker. Wat ga jij met de kerst doen eigenlijk? Nou, ik zou uh, eerst uh, wild eten. Maar uh, ik heb besloten om toch allemaal rustig aan te doen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, geen, uh, geen speciaal uh, minuutje op het uh, programma, of wel? Nou, ik weet het niet. Ik zou uh, uit eten gaan uh, bij uh, die grote M. Het zijn drie sterren te zijn. Echt waar? Ja, ze zo goed, de paal met de M bovenop. Zo, zo, zo, zo. Ik Doe heb de achtergrond nog niet bekeken waar ik denk, precies zit. Maar ja, er wordt flink wat uitgegeven. Er zit iemand in paniek. Uh, huh? Wat gebeurt er? Weet ik niet, wat gebeurt er? Ik kan mijn autosleutels niet vinden. Nee hè? Dit is een oproep voor alle luisteraars. Hoezo er geen autosleutels? Niet, uh, niet uh, in de, in de keuken niet... Uh, Dames en heren, dit is geen hoorspel, ze is echt een sleutels kwijt. Oh jee, nou, ga even lekker zoeken, Dolly. Gaan wij ondertussen even lekker een kistplaat draaien. Jawel, dat hoort erbij, hè, vandaag. Huisjes meezingen met deze plaats. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Ja, dat klinkt erg goed, hè. Willem. klinkt heel goed. Ja. Willem, de Santa Claus is Coming to Town. De single van Mariah Carey. Ja, ga, je, ga je mee helpen zoeken naar de sleutels? Ja, hij is, hij is alweer weg. Nou, meer kerstmuziek dan onderweg. De zaterdagmiddag van CFM. Goedemiddag. En ja, als je vanavond gaat eten, eet smakelijk. En succes met de voorbereidingen, en hier is José Feliciano Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad ¡Aha! Feliz Navidad Deze single hoort echt bij de bekendste kerstsingles. De single van José Feliciano en inderdaad, Feliz Navidad uit de playlist van Willem Bruis. En wat staat er weer een hele hoop kerstmuziek in, Willem? Volgens mij uh, kan je daar vijf dagen achter elkaar mee vullen. Nou, dat denk ik wel. Ik weet niet hoeveel nummers er zijn. Uh... Nou, heel wat. heel, dat wat. Zijn heel wat, ja. In ja. het begin, de Bruis en dan, uh, ja. Ja, de Bruis weer. Al op uit. En gisteren, bruisde CFM ook uh, live vanaf de ijsbaan. Ik heb het gehoord. Jij ik, uh, je bent er geweest uh, ook. Ik ben er ook nog geweest. Hoe was het daar? Nou, de, de sfeer, uh, de sfeer was, was winters. was leuk. En uh, op het moment dat ik er kwam, was Maurice bezig met zijn Eurochart. En dat, uh, dat klonk als een klok. Ik, ik kon er luisteren vanaf uh, Westpoort. Dus zie, uh, Wem staat heel goed aan de band. En ja, ik hoorde de zoet stem van hem natuurlijk. Ja, dan, uh, dan kan het niet meer stuk hè? Nee, dan, ja, de nee. radio ging er van bijna stuk. <lacht> ja. Maar dat, dat maakt dan niet uit. Maar goed, het was goed te volgen. En toen kwam ik dus in Zandvoort. En toen ben ik gelijk even langs de ijsbaan heen geweest. Ja, gezellig de hele dag vanaf de ijsbaan. Vanaf 12 uur tot 9 uur. En dat gaan we volgende week vrijdag gewoon weer doen. Ah, wat is er dan uh, te doen eigenlijk? Weer live en hebben we de Eurohit uh, Top 100 met uh, Maurice Mulder. Tussen 12 en 5 uur. Oké. Okay. Onder meer. Daarover gaan we straks met uh, Maurice praten. Zo rond 10 over 3 in deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Hou je de administratie een beetje bij waar alle luisteraars vandaan komen vandaag uh, Willem? Ja zeker, zeker, zeker. Oké okay, nou als je weer nieuws hebt hoor ik het graag. Can you find something else to talk about? Het is weer een extra plaat die je heel vaak hoort zo rond de kerstdagen. De single van Alex en O'Neill en criticize. kerstfeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar zoek je de warmte bij elkaar je Kaarsjes aan. De kerstboom glans dit feest in hell. Dat bedoel ik, het is gezellig hè Willem, zullen wij even samen gaan meedoen met deze plaat? Doe jij de lage partij ik de honger. Pom pom. pom pom Pom, pom, pom. pom, pom McCartney. Nou, je bent nog aardig bij stemmen, Willem. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. dat ging helemaal goed hè met deze. Ik, uh, ik, uh, ik heb er nooit eens wel waar gemaakt. Ik? Ik? Nee, nee, nee. Jordan Paul McCartney en We All Stands together. To kenner natuurlijk. Ja, heel veel kerstmuziek vanmiddag tussen 2 en 5 stond voor het goedemiddag. En Het is uh, precies uh, half drie geworden. Dat betekent dat we even gaan kijken naar het uh, kerstweer uh, van uh, de komende dagen, uh, Willem. En uh, die eer die, die wordt mij verschaft. Denk ja, ik. ja, dat mag jij doen. Nou, dan zet ik, uh, ja, dan zet ik even mijn, uh, mijn weermuts op. Ook mijn weermuts, zal ik even opzetten dan. Zo? www.ztv-life.nl kan je live meekijken. Hey. Hij staat op, staat je goed? Hij staat erop? Ja, ja, ja, nee, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja. Nou, als jullie nu geluid hebt, dan is het helemaal goed en dat heb ik ook nog. Nou. Goed, gaan we dan? De kerst van 2016 verloopt eigenlijk net als in 2015. Het is mild. En verder vaak, uh, ja, er staat dan wel een stevige westen- tot zuidwestenwind. En gelukkig valt de meeste regen in de nachtelijke uren, waardoor het overdag meestal droog is. Dus wij hebben vandaag wel, ja, lekker weer. Ja, toch? Overdag, ja. ja. Nou ja, vandaag in het zuidwesten is het redelijk bewolkt. Terwijl in het noordoosten de zon af en toe schijnt. Wel is daar een kans op een bui aanwezig. En in de loop van de middag raakt het ook in het noordoosten bewolkt. Het is vrij mild voor de tijd van het jaar, met maximaal ongeveer 9 graden. En je hebt het buiten wel gemerkt, denk ik. Er staat een stevige wind. Uh, deze is van west tot zuidwest. En uh, is matig tot in het binnenland. tot hard langs de kust. Ja, maar met die mutsje op uh, gaat je haar niet in de war. Uh, dat hangt er vanaf hoe de pluim hangt. Ja, dat is waar. De pluim. Ja, hangt die rechts, dan heb je westenwind. Hangt die links, heb je zuidwestenwind. En is die weg, dan waait het gewoon heel erg hard. Ja, ja, ja. Weet je waar je op lijkt. Ja, maar zo is het wel. Ja, precies. Maar uh, we kijken even naar de kerstavond natuurlijk, want uh, dat krijgen we ook. He, weer met kerstavond. Alweer? Ja, alweer. Uh, de kerstavond raakt er dus vanuit het zuidwesten in het hele land bewolkt. En daaruit kan aan het eind van de avond in het zuidwesten wat lichte regen vallen. En verder is er met uitzondering van het Noordoosten droog. Daar is kans op enkele bui en de wind blijft dan stevig doorgaan. Op de water kan de wind tijdelijk tot stormachtig worden en dat wordt ook uitkijken daar... Dan gaan we even naar de nacht. In de nacht is het bewolkt en valt er in het hele land van tijd tot tijd lichte regen of modregen. Ze weten niet echt wat ze willen, hè? Nee, hè? Nee, regen of moordregen. Uh, Nat worden je allebei. We houden het niet droog. We houden het niet droog. Je gaat dat, ja, ze dat nou zeggen, goed. Onder de bewolking uh, wordt het niet kouder dan een graad of acht. Dus ja, ook uh, aankomende nacht is het wel behagelijk. Als je wilt, heb ik voor jou ook nog het weer van de eerste kerstdag. Het ja, ]zelf. doe maar even. Het maar zit even. allemaal in die muts, jongen. Dat is geweldig. De tweede kerstdag begint bewolkt en vooral in het zuidoosten valt er wat regen. Aan het einde van de ochtend trekt de regen naar het weg, waarna er veel ruimte is voor de zon. En daar zitten we op te wachten natuurlijk. De temperatuur ligt daar rond een graad of neer... en de wind draait naar het westen en blijft stevig doorstaan. beetje raar woord, doorstaan. Doorstaan, ja. Ja, dat is zandvoort, hè? Ja, vast. Ja, bij, bij ons zeggen we dat anders, maar goed, dat maakt niet uit. Dan gaan we naar de tweede kerstdag... Nee, heb ik al gezegd, tweede kerstdag. Ja, tweede kerstdag, maar volgens mij heb ik de eerste kerstdag overgeslagen. Maar... Je heb het overgeslagen? Ja. Nou ja, de eerste kerstdag is dus het weer wat je dus voor de tweede kerstdag krijgt. Ja, precies. En dat is heel ander weer trouwens, want dan is het bewolkt... en in de ochtend valt vooral in het oosten... het oosten nu, hè, het oosten. Uh, nu en dan regen of modderregen weer. Later op de dag zijn er meer droge momenten in het oosten... maar de kans op modderregen in het oosten blijft in het hele land aanwezig... met uitzondering van het oosten... Mijn god, nog wat. toe. De temperatuur doet daar nog eens een keer een schepje bovenop... met een maximaal temperatuur. En dat doet mij goed. 12 graden, maar 12, 12, 12 graden. graden. Geen witte kerst dit jaar. Nee, dus nee. ik loop straks in mijn geboddypenstoot... Russen door Almelo, ja, zeg maar. Ja, ja, ja, hoezo, ja, hoezo. Hoezo in Almelo. Ja. ja. ja. Nou, uh, dan uh, hebben we de kerst alweer gehad. En de dagen daarna. En dan keert de rust terug in het weerbeeld. En wordt het droog. De wind neemt flink in de kracht toe... En af en toe schijnt de zon zelf nog eens eventjes Waarom Dinsdag eventjes, leuk om op te merken. Flinke zonnige perioden. En daarna wordt het weer flink kouder. En gaat de temperatuur weer gestaag naar beneden. Dat is zover het weer eigenlijk. Oké, ja, nou, als je het niet helemaal hebt kunnen volgen... dat zou zou maar kunnen. Hoezo? Dan kan je nalezen op www.meteopagina.nl... of www.ricowheer.nl. Dankjewel, Willem. Dat was het weer... En hier is Robbie Williams en Angels. I sit and wait. Does an angel contemplate my faith? Do they know the places where we go when we pray?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 Dat was de singer van Robbie Williams. Nog even een plaatje. En dan gaan we het even hebben over vorige week. Ja, want toen hadden we Marco Temes bij Zalvert op zaterdag in de uitzending. En hij gaf weg het nieuwe boek van hem. De winnaar die gaan we straks verderop in deze uitzending bekendmaken. De taxiritten. Ja, nou heel graag gedaan hoor. Ja, die, jawel, uh, jawel, jawel, jawel, jawel. Soms lopen die dingen nou eenmaal zo. De... Jasper Isley in uh, The Caravan of Love. Ja, nou hoeven we niet meer zelf te zingen. Dat scheelt ook gewoon. Uh. Ja, vor... ja, vooral voor onze luisteraars. heel prettig. Ja, nee, dat ja. is waar, dat is waar. <laughs> Vorige week hadden we Marco Termes, de dichter en schrijver uit Stanford uh, in de uitzending. Ja. En hij heeft uh, verloopt een uh, boek, een nieuw boek van hem. tig jaren van schitterende nederlagen. En ze mochten antwoord geven op een vraag die hij stelde in de uitzending. En de vraag is, en het antwoord is... Ja, wat was die vraag van uh, Marco Termes? De vraag was, en zoals de meeste Zandvoorters onder ons wel weten... Uh, hadden zijn ouders een strandtent. En zijn vraag was, hoe... Het heette de strandtent van destijds van zijn ouders nummer 9. Moeten wij een... daar aan meedoen? Of nee, trouwens, jij hier moet je bent. mond houden. Heeft het, ter houden. Ter ter -mes ofzo, het heeft iets. iets met Termes te maken of zo? Het heeft iets met Termes te maken, maar er waren ook heel veel inzendingen waar Termes op stond. Nou, dat was dus fout, want ja. de naam was destijds iets wat veranderd. Uh, het goede antwoord moest zijn en uh, ja luister wel luisteraars, de, het, het is al gesloten. De winnaar is bekend, die wordt over een uurtje bekendgemaakt. Ja zeker, ja zeker, hij is al getrokken de winnaar. Nou ja, wat zeg jij ja, nou? Hallo, nou, dat, hallo, nou, jongetje, nou? Ja, hallo. Wat is dit nou voor? Nou, ja, het is echt, ja. hè? Dat Goed. jullie meteen gaan doordenken. Oh, doordenken? Nee, denk jij door? Hij leest vanaf papiernota benen. Kunnen Ja, van pa -pa papier. Ja. Ja. Dan Le van papier. Heb je dat uh, jingeltje met tromgeroffel eigenlijk of niet? Of doen nee, we dat nee, het, nee, volgende nee. Nee, uur doen met, het volgende uh, het uur met bekendmaken? Oké. Okay. Nou, het juiste antwoord, uh, dames en heren, had moeten zijn... Daar komt-ie. Terminus. Terminus. Terminus. Zo heette de strandtent van de ouders van Marcus Termes. Dat was nummer 9. Marco Termes. En... Uh, <laughs> Marcus. Marcus. Ik het Ik heb het wel. Marcus. Marcus. Ik, oh, op de Marcus die staat, natuurlijk. Marcus <laughs> staat tegenover me. Ja, dat moet je ook niet meer doen op mijn leeftijd, hè? Dat er een. Uh... Gaat het niet meer goed? Het gaat mij ook te snel allemaal in Gaat één het keer. je te snel? Hoezo? Nou, ik dacht, hoezo? Ter termine, hoezo? Dat nou, termine dus. Ik denk termine is een wellnesscentrum of zo. Maar dat, bleek nou, dat dus niet. dat was het ook, min of meer. Dat was een me ja, ja. Ja, ja, die strandtent was ook min of meer een uh, wellnesscentrum. Ja, een soort wellness, een maar dan is Antwoord. Ja, in die tijd uh, waren het allemaal soort wellnesscentrum. Je kon heerlijke broodjes knakworst kon je krijgen. Broodjes kaas, broodjes ham, kopjes soep. En niet veel ja. Dat was het eigenlijk nee, zo'n beetje, hè? Ja, ja. ja. Tostie, Gevulde kro ja, niet. nee, dat hadden we toen toch nog niet. Nee, joh. weet ik niet. Nee, man, dat bestond niet, Tosni's. Dat kenden we helemaal bitterballen, nog niet. Bitterballen bitterballen, nee, bitterballen, bitterballen, bitterballen, bitterballen, bitterballen, bitterballen, bitterballen. Nee, nee, nee, nee, in een stond. Nee, nee, nee, nee. Het is maar goed dat je wat later in Zandvoort bent komen wonen, Willem. Want je was hevig teleurgesteld Oezo. geweest. zo. Ja. Nee, ja. De winnaar gaan weer ja. de volgende uur uh, bekijken Ja, wat spannend, maken. wat spannend. We ja, zeggen nog niks. Het nieuwe boek van Marker TMS. Teg jaren van schitterende Nederlanden. Nee, hey, maar dat uh, doen we oh, niet oh, meer, hoor, dit. Zo'n nee. prijsvraag. Al die inzendingen, jongen. Ja, verschrikkelijk. Ja, ja, Nee, het was nog ja. even puzzelen. Ja, maar zeker. Ja, ja, ja, mm. we zijn ja, we zijn bedolven. Maar goed. Maar goed. door, met Zo dadelijk, ja, zeker. We hebben er weer eentje. De e Well, what I'd say this Christmas is just do what you want, but make sure you do it like a lady. If you can't be good, be careful. zegt Willem, wat draai je nou weer? Het is gewoon uit je eigen playlist hoor. Een sigaar uit eigen doos. Een sigaar uit eigen doos was dat Willem? Mm, jawel, jawel. In de ja. laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar Ook nog steeds. Dat zeg je toch niet? Heb je het nou over mij of over? Nee, mij? over Bruis natuurlijk. Oh, de bruis? Oh, ja, nou, ja. De Bruis. Ik word ook wel eens muts genoemd. Gvjerijfe.nl. Weet weet ja, Dan kan je de, de muts zien van de muts. eruit. Sinds die operatie heeft hij muts. Ja, ja, ja, ja, je ja. Hebt een muts. Ja. Ja. Ja, ja, ja, je lijkt hier echt op. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Alleen. Alleen is hallo, hallo, hallo, hallo. <laughs> hey, we gaan eens even aandacht Cek besteden alles. aan het uh, Salvo-nieuws. Want er is wel het een en ander gebeurd, Dolly. Nou ja, gebeurt. Er staat nog het een en ander te gebeuren. En uh, ja, er is, er is best wel wat aan de hand weer. Um, zo is even bekend geworden. Dat is misschien wel handig om te weten. Want het is volgende week namelijk alweer natuurlijk. Hè, het oud en nieuw gebeuren. En het is misschien goed om te weten dat alle horecabedrijven in Zandvoort... en dat is dan wel uitgezonderd, de strandpaviljoens, hoor... dat zij in de nacht van 31 december... Uh, 2016 op 1 januari 2017, dus oudejaarsnacht, open mogen blijven tot 5 uur. Yo. De terrassen sluiten wel gewoon om 2 uur s'nachts. Dus dan word je er vanaf geschopt, bruist. <tie> en uh, ja, ja, ja, jij vroeger, bent hè, bruist? Ja, hij, Het is ja, een hoor. Die man, hij is een enorme terraszitter. Lekker met een uh, kopje een koffie en een bitballetje. Ik terras zit. Ja, ja ik heb terras <laughs> gezeten. Ja, ja, ja, ja. Wij zullen gaan terras zitten. Tot uh, twee uur uh, in oudejaarsnacht. Ja. En uh, om half vijf uh, moet de muziek zacht gezet worden. Dat moet je mij niet laten doen. Behalve als je hier s'nachts een uitzending doet vanuit de kerstal, Dan mag het wel aangaan. Vanuit de kerstal, ja. <laughs> <laughs> nou ja, dan uh, worden er nog wat uh, algemene restricties uh, doorgegeven vanuit de gemeente. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, om de veiligheid denken van uzelf en voor anderen in verband met het vuurwerk en... Uh, dat het uh, slim is om even op internet na te kijken hoe je veilig vuurwerk af moet steken. Ja, het is en... dit jaar toch zo dat het pas om uh, tien uur s'avonds uh, afgestoken mag gaan worden. Dat is volgens eigenlijk mij wel. altijd zo. Nee, nee, nee. nee, nee ja, officieel nee. wel. Overdag uh, mag je ook uh, vuurwerk afsteken, volgens mij. Ja, mm -hmm. ja, hè? Ja, ja, dat klopt. Alleen, uh, er zijn enkele gevallen dagen laat. In mijn geval mag ik dat dus niet doen. Want zoals ieder jaar doe ik het met karbiet. Ja, dat weet ik. Ja. ja. En het gaat er al heftig en u staat er nog al vlak op. Het geeft wel eens ongeluk. Hmm. Dus, maar uh, ja, maar goed. Maar dit is inderdaad uh, vanaf de hele dag al, eigenlijk. Oké. Okay. Dus het is okay. een beetje te gek voor woorden eigenlijk, maar, nou Ja, ja ja, ja, ja. Nou ja, het is niet anders. Nee. Uh, in dan, ieder geval, uh, is, wat zeg je? Wat doe jij dan? Steek jij het af of uh, laat je het afsteken? Ik verstop me onder de bank. Of is jij dat? He? Ja, dat ben ik, ja. Oh, okay. ja. Of ik ga onder mijn bed liggen, maar uh, ik, ik ben er niet bij. Jij ja, houdt het er eng. niet van. Nee, ik vind het eng. Ja, ik, vind het eng. Ja. Nee, ik heb ook een vuurwerkpakketje gekocht dit jaar. En? Uh, bij een van de, van de voordeelwinkels. Ik heb van die, uh, van die bommetjes, als je erop gaat staan, hoor je... Oek. Die vind ik leuk. Dat zijn wel hele vreemde bommetjes. Ja, ertjes noemen ze dat. Nee, Wat, ja. Oh, die Wat wil je dan? Doe hem nog eens. Nou, dat ja. was hem, hè. Ja. Tot zometeen naar het nieuws en weer oh, van ja. drie uur. Oh, ja, jammer, joh. What have you done Another year over And you won't just be gone And so this So